Meer dan 170 mensen worden verdacht van een misdrijf rond Oud en Nieuw... een stuk meer dan vorig jaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om het belagen van hulpverleners en vernielingen. Justitieminister van Oosten maakt zich zorgen... de incidenten worden steeds gewelddadiger en onvoorspelbaarder, zegt hij. De rechter heeft drie mannen veroordeeld voor een gewapende woningoverval... twee jaar geleden in het Gelderse Beekbergen. De hoogste straf was 4,5 jaar... Ze drong het huis binnen en bonden de bewoners vast. Daarna probeerden ze de kluizen open te maken... en toen dat niet lukte namen ze dure spullen mee, zoals een Rolex. En in de Franse badplaats Central P was het enorm druk voor de uitvaart van filmicoon Brigitte Bardot. Duizenden mensen stonden langs de kant van de weg... om een glimp van de rouwstoet op te vangen. Ook waren er videoschermen neergezet. Bardot, die 91 jaar werd, is intussen in besloten kring begraven. En dan nu het weer van Weer Online... Er trekken sneeuwbuien over het land en in de oostelijke helft van het land geldt nog code oranje. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen minder buien en iets boven nul. En dit was het nieuws, op Slam! Ah, minder buien, ik mag het hopen. Het is al snel minder dan dit vandaag volgens mij ook. Hey, iets over drie eens even kijken naar de situatie op de weg. Flitsmeister meldt vertragingen op plekken waar je dus wel kan rijden... A1 Amsterdam-Amersfoort van Hilversum Noord. Ongeluk gebeurt 12 minuten. A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos 13. En de A28 Hogeveen richting Assen. Voor uh, Westerbork ongeluk gebeurt 8 minuten extra. 1 flitser A13 Rijswijk Rotterdam bij 6.8.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 Thomas van Empelen. Juist yes, met de lekkerste tijdens je werkdag, ingesneeuwd of niet thuiswerken. Disclosure komt er sowieso aan zo meteen. Lady Gaga, eerst Gigi D'Agostino en Lamour toujours. dat dit uit nood geboren is en zo, die maatregel. Maar uh, dit lijkt me echt een grote nachtmerrie, jongen. Ja, ik haat namelijk op vakantie slapen in zo'n slaapzaal. Dat je dan ergens in Thailand zit... dat je dan uh, voor een klein tientje kan slapen op een slaapzaal... met uh, andere, zeven andere stinkende, snurkende mannen. Lijkt me verschrikkelijk. Um, toch hebben meer dan duizend uh, reizigers op Schiphol... die gestrand zijn, moeten slapen op veldbedden. En ik zie die foto's. Het is gewoon, er zit ook geen gordijntje tussen. Hè. Het uh, rijden van tientallen veldbedden naast elkaar. Ik vraag me af of iemand een, uh, een oogje dicht heeft gedaan. Eén ding weet je wel zeker op Schiphol. Dat iedereen wel lekker ruikt. Iedereen wordt gewoon even langs die parfumafdeling uh, gestuurd met de testers. Uh, iedereen ruikt wel weer prima, denk ik zo. Dan zal het even voor het uh, vliegveld uh, vliegtuig ingaan. Even een klein spreetje, toch? Ben ik de enige? Nee, dacht ik al. B.O.B. Airplanes, zometeen Calvin Harris, Eerst is Closure, dit is Ledge. You a place i go it's a different high oh no when you touch me i get vulnerable in a different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 Muziek, ontdek je of slam. Faitheless and disclosure. Insomnia. Dat deze Thomas Gray geen idee heeft hoe je champagne kan spuiten. Nee. Door je vinger erop te doen en dan te gaan schudden. Nee, precies. Want hij kan namelijk pas net drinken. Hij is 21 jaar. Wel alle reden om champagne te poppen. De beste heeft namelijk deze week de Grand Slam in de handen. En de 21-jarige Thomas Gray uit Canada. Die gaat helemaal door het dakkie. Ook online. En natuurlijk moet hij dan ook op slam gedraaid worden. En wat een plaat is het. Rumors. Daar gaan we nog veel van horen. Dit is slam voor de woensdag. Met nu een throwbackie. Regards, Ryder. And the right? I'm you right? my soul, right? been about a 20 days, we been going city games. Now say you me now, not right now. Then you wake up and walk Let it be, let it be, let it be go no. oh, oh, oh. touching and teasing and telling me no.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 Iets over half vier. Weer online weerbericht voor je. Het is bewolkt met af en toe wat sneeuw aan de westkust. Kan het regenen slash sneeuwen? Is daar 1 tot 4 graden en in het oosten rond het vriespunt. Uh, morgen dan wordt het wat warmer. Namelijk uh, blijft de tijd droog en 1 tot 5 graden. Later op de dag regen en in het noorden en de oosten valt dan wel sneeuw. Dan naar de wegen. aardig van punten zijn ook dicht. Nog steeds problemen op de A6... Uh, maar Flitsmeister meldt weinig vertragingen. Ja, veel mensen doen rustig chill aan, dat is fijn. Eén plek waar het wel vast staat: dat is de A1 Engelo richting Duitsland vanuit Oldenzaal Zuid. Daar 10 minuten extra over je reis. Thomas van Empelen. Ja, nou, tot een klein beetje zomer gevoel als je keerwaar hipstone like onderaan. Radio Baby, Don Diablo, eerst James Hart. It's about time, we go on wine, let it all flow. Where we go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 Dance like this. Hey. She make a man wanna yeah. Como se llama? Hey. Bonita? Hey. Shakira, oh baby when you talk like that You know you got the hypnotized hey. So be wise and hey. keep on hey. Feeding the size of my body yeah. Señorita, feel the conga Let me see you move like you come from Colombia Yeah. Se baila yeah. hey. <laughs> yeah, she's so sexy, I am in fantasy. A refugee oh. like me, back with the Fujis from a third-world country. I uh -huh. go back like when Pac carried crates for Humpty. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch us from Colombia to Haiti? I ain't guilty, it's a musical transaction. Oh. Boat, boat, so boat, no more do we snatch rope. Refugees run the seas 'cause we own our own boat oh. I'm on tonight, my hips don't lie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 De single van Don Diablo, Fits and the Tantrums en Radio Baby. Het mooie van radio is, is dat het emotie is. Kan je bijvoorbeeld, uh, ik kan het bijvoorbeeld spannend maken. Uh, Zometeen ga ik jou vertellen hoe jij 10.000 euro terugkrijgt van de belastingdienst. Um, ja, ik had wel je aandacht, toch? Volgens mij dat ga ik niet vertellen. Dan zou ik, uh, dat, dat zou alleen een hele slechte, niet te vertrouwen belastingadviseur kunnen zeggen dit. Want je, ga, je gaat geen 10.000 euro terugkrijgen waarschijnlijk. Um, maar er is één ding wat uh, uiteindelijk het mooie van radio is, ook emotie. Ik kan je iets laten horen, dit zou volgens de wetenschappen het toppunt van ESMR moeten zijn, Conti. Iets wat je meteen herkent. Het kraken van schoenen in de sneeuw. Dit is het geluid waar, binnen de geluidenhoek, eigenlijk iedereen lekker op gaat. En misschien ook wel de reden dat je meteen weer naar buiten wilt. Ja, sorry daarvoor. Ja. I uh, wish the MCs, Albertine, Bees and Honey, show me love. Eerst Koons cooking on three burners. Dit is this girl. Honey, Deze weken bij Slam de gok van je leven en maak je geen zorgen we laten je niet kiezen tussen een auto waar de remleiding is doorgeknipt of een auto met zomerbanden met dit weer nee zeker niet Eén grote makkelijke keuze namelijk rood of zwart 44 nieuwe ronde van de gok van je leven misschien maak je vakantie in het finale spel dat is 22 januari op een reis naar Vegas voor jou en drie vrienden en 2026 euro casino te goed. Dan je je inzetten of rood of, of zwart. De eerste ronde, de eerste hindernis is al meteen te halen, 4 uur 40. Je kan je nieuwe opgeven, heel simpel, Vegas plus je leeftijd. Deze kant op in de slam WhatsApp. Dat nu weer zo'n jacko van een hit. Ever Jack, dit is In My World. I had a dream, I was standing on a star. How beautiful Jack bij Slam, Alu Black In My World. Ik had het net over zomerbanden. Heel kort in een bepaalde opzet voor de gok van je leven. Dat dan een gok zou zijn om in een auto te rijden zonder remleidingen. Of met zomerbanden met dit weer. Tom die zegt zomerbanden en een lege parkeerplaats vol met sneeuw. Hartje. Ja, het, is wel, het zijn die dagen dat af en toe als je een lege parkeerplaats ziet staan. Dat die handrem dan wel even goed te vinden is. Hè? Dat is toch wel even lekker toch even die auto laten, laten glijden. Niet thuis vertellen dat je je auto een klein beetje in de strijd gooit... maar het is wel lekker om te doen. Uh, zometeen in het anp nieuws hoor je de reden waarom gemeenten steeds smeriger worden... op dit moment en deze hits komen eraan. Ket aan zometeen. Disco Lines komt er ook aan en Chesto...